Staatssecretaris Steven wil criminele jongeren die op het rechte pad zijn gekomen al na twee jaar een verklaring van goed gedrag kunnen geven. Nu is dat nog vier jaar. Met de maatregel moeten jongeren met een strafblad makkelijker een stage of werk vinden. Steeds meer werkgevers vragen om een verklaring van goed gedrag. Ex-criminele jongeren die weer aan het werk zijn of een opleiding zijn begonnen, komen door de huidige termijn van vier jaar in problemen. Jaarlijks gaat het om 1200 jongeren onder de 25. TV vreest dat jongeren met een strafblad vervolgens weer in de fout gaan... en verlangt daarom de, verlaagt daarom de termijn naar twee jaar. De commissie die een nieuwe grondwet voor Egypte opstelt, heeft zijn werk versneld afgerond. Vandaag moet de commissie erover stemmen. En dan moet er een referendum komen waarin de Egyptische bevolking zich erover kan uitspreken. Zodra de nieuwe grondwet is aangenomen, komen de speciale bevoegdheden van president Morsi te vervallen. Morsi had zichzelf tijdelijk meer macht gegeven om naar eigen zeggen de revolutie te beschermen. De oppositie beschouwt de stappen van Morsi als een verkapte staatsgreep. Ahold, het moederbedrijf van Albert Heijn, gaat bezuinigen op reclame. Ook wil het minder uitgeven aan de inkoop van goederen en diensten. Ahold hoopt op die manier 250 miljoen euro te besparen. Dat komt bovenop al eerder aangekondigde bezuinigingen van 350 miljoen. Zo kan worden geïnvesteerd in een beter aanbod en meer waarde voor de klant, laat Ahold weten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 De vond stelt wetenschappers voor een raadsel, want normaal gesproken is de massa van een zwart gat veel kleiner. De astronomen kunnen het verschil nog niet verklaren. Dan het weer nog, veel bewolking en af en toe zon, aan zee enkele buien en het wordt 6 of 7 graden. Morgen bewolkt, op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 5. AMB Verkeersinformatie, met een dik 200 kilometer file is het nog een behoorlijk drukke spits. De meeste vertraging rondom Amsterdam en Utrecht. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. Ik begin in het noorden van het land, op de A7 vanuit eh, Groningen en Heerenveen. Het staat tussen Oosterwolde en Tijnje 9 kilometer. De rechterreist is dicht. En de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem, tussen knopen Lunette en Maarsbergen, 9 kilometer. is vanochtend een ongeluk gebeurd. De weg is zelfs een tijdje dicht geweest. Nu is de rechterrijstok nog afgesloten. En Rijkswaterstaat verwacht daar nog een half uurtje bezig te zijn. Verkeer vanuit Utrecht naar Arnhem rijdt het beste om door eerst de A2 richting Den Bosch te volgen en dan bij het knooppunt de A15 richting Nijmegen te kiezen. Aan de andere kant van de vangrail op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht... dus staat 8 kilometer tussen Veenendaal en Driebergen. De A17 vanuit Rozendaal naar Dordrecht... tussen Zevenbergen en het knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer. En bij Eindhoven Airport in Eindhoven is een ernstig ongeluk gebeurd. Daardoor loopt het vast op de randweg Eindhoven, de N2, vooral in noordelijke richting. Tussen knooppunt Leende Heide en Eindhoven Airport staat 9 kilometer.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 Daarmee kunt u bij alle tankstations in Nederland tanken. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl Er is een nieuw Nederlands magazine met zo'n 25.000 buitenlandse correspondenten. 360 magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Lees nu acht nummers voor maar 15 euro. Ga naar 360magazine.nl De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Fiscus Proof. Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Nee, Eén goedemorgen. Het is vijf minuten over negen. De Grieken die moeten vriendelijk nog sociaal uit de euro geholpen worden. Dat vindt de ChristenUnie. En dat zou ook veel beter zijn voor de Grieken zelf. Hoort u zo veel meer over? Eerst naar Weerma. Ik heb op dit moment een computer die vastloopt. Ik zou graag met u naar Birma gaan. Maar ik zie eigenlijk helemaal niks. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon naar Michel Maas. Ik hoop dat Michel Maas nu hangt. Ja, Michel, jij hangt fijn. Ja. Ja, hi. Ik, ik heb een computer die vastloopt. Dus ik, ik uh, moet het eventjes zo met jou doen, als je het goed vindt. Ja hoor, wat ik probleem. begrijp dat, uit mijn hoofd, dat er in het noordwesten van Burma problemen zijn. Kan je uitleggen wat er aan de hand is? Ja, er zijn protesten van de lokale bevolking tegen de komst van een kopermijn. Die mijn die is eigendom van, van Burmese militairen en een Chinees bedrijf. En die kopermijn die zou een groot aantal dorpen opslokken, zou je kunnen zeggen. De bevolking van die dorpen is in protest gekomen. En die hebben dus. Uh, ...kampjes ingericht op de plek waar die mijn moet komen. En uh, drie van die kampjes zijn vannacht door de politie uh, ontruimd, Er is met traangas verschoten. Er zijn een paar gewonden gevallen en er zijn ook zes monniken die zijn gearresteerd. En het uh, saillante is dat op dit moment Aung San Suu Kyi, de Nobelprijswinnares en oppositieleidster... ...op weg is naar die plek. Uh, dat was al gepland en die zou daar uh, gaan kijken hoe de toestand was... Maar ze komt daar dus aan uh, in een soort uh, ja, uh, veldslagsituatie. Het is nu allemaal rustig, maar uh, ja, de situatie is toch wel gespannen. En zij zal toch moeten reageren op wat de politie daar heeft gedaan. Ja, ja dat komt ze op een, op een beladen moment. Wat, wat, wat komt ze doen daar? Nou, ze wilde er eigenlijk al heen om uh, ja, de lokale bevolking uh, te steunen, steun te betuigen. Maar nu komt ze in een netelige situatie terecht dat ze partij moet gaan kiezen... Ja. Dat ze, als ze de lokale bevolking steunt, dan zal ze het optreden van de politie moeten veroordelen. En uh, dat is iets wat ze als parlementariër, uh, wat, wat toch uh, haar moeilijk zou vallen. want Dat is, is extra moeilijk, omdat zij is voorzitter van de commissie voor uh, law and order, voor gezag en orde. En uh, als voorzitter heeft ze altijd mensen opgeroepen alles volgens de wet te doen. Mm -hmm. En de politie daar, die, die heeft ingegrepen, zegt ze, naar uh, alle mogelijke... Uh, waarschuwingen en dreigementen en alles wat volgens de wet nodig is. En ja, zij zal nu moeten zeggen van uh, wat daar goed aan was en wat niet. Ja, maar maar wordt nu elk moment daar verwacht. Oké. Okay. Uh, ja, maar je... spannend, ik ja. kan mij voorstellen dat, uh, he, want zij wordt door het volk toch gezien als belofte, uh, dat boeddhisten en dorpelingen haar steun op haar steun rekenen. Ja, absoluut. Iedereen rekent op haar steun. Dus de vraag is gewoon hoe hard ze... De dingen zal durven zeggen en, en wat ze voor consequenties daaraan gaat verbinden. Dit is eigenlijk een beetje de eerste echte test van oppositie die zij uh, heeft. sinds zij in het parlement is gekozen. Uh, dat maakt het allemaal dubbel uh, spannend. Nou, inderdaad. En die protestactie, is die al lang aan de gang? Nou, ze zijn in augustus begonnen met protesteren. maar ze hebben pas uh, een week geleden. zijn ze begonnen met daar die kampementjes op te richten. En uh, ze hebben ze ook hier in de hoofdstad Rangoon of in de oude hoofdstad Rangoon, moet ik zeggen, mm -hmm. hebben ze op straat geprotesteerd. Dat was vandaag ook voorgepland, uh, maar de organisatoren hebben dat, heb ik net gehoord, uh, afgeblazen... omdat ze het uh, te gevoelig vinden en bang zijn om uh, de boel te ver te laten escaleren. Oké, okay, nou, is ook ben benieuwd wat ze gaat zeggen. We horen later van je op deze zender. Dank je voor nu. Dan um, naar de ChristenUnie en Griekenland. Griekenland zou beter af zijn als het land uit de euro zou stappen. Terug naar de drachme. Een opvallende conclusie van een onderzoek... dat is gedaan in opdracht van de ChristenUnie. Voorzitter van de werkgroep die onderzoek deed naar de toekomst van Griekenland... is Johan Graafland. Hij is ook econoom aan de Universiteit van Tilburg. Meneer Graafland, welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. Uh, dit is dus een, een onafhankelijk onderzoek? Uh, ja, Gedaan op basis van literatuurstudie? Uh, ja, en, en nog wat eigen empirisch werk. Eigen empirisch werk? Ja, een wat? combinatie grotendeels door, op basis van literatuurstudie... maar ook nog wat zelf wat empirisch werk gedaan. Ja. Okay. En, en een, een Grexit, een Griekse vertrek uit de euro... zou in het belang van Europa en de Grieken zelf zijn, luidt de conclusie. Ik lees het op uh, onder andere de site van de ChristenUnie. Kunt u kort uitleggen waarom, wat u heeft gevonden? Uh, ja, uh, Allereerst van belang om aan te geven dat dat alleen onder bepaalde condities zo is. Nee. Uh, ik schet uh, verschillende opties. En uh, ik vergelijk onder andere de, de Grixit-optie met het doorgaan op de huidige weg... met uh, de huidige eurozone verder integreren. En een uh, aantal andere opties. En uh, als aan een aantal condities is voldaan, uh, bijvoorbeeld dat de uittreding goed gemanaged wordt. Uh, ook dat er substantieel wordt afgeschreven op de lening aan uh, Griekenland. Maar ook belangrijk dat, uh, dat uh, Griekenland ook verder steun wordt gegeven bij de overgang naar uh, de drachme En ook heel belangrijk dat na zo'n overgang Griekenland uh, voluit lid blijft van de Europese Unie. En dus ook uh, bijvoorbeeld recht op uh, structuurfondsen. Okay, onder ja. dat soort voorwaarden, uh, en, en ook heel belangrijk is de timing natuurlijk van een dergelijke Grexit, uh, zie ik inderdaad dat, uh, ja, dat een dergelijke uh, optie toch wel voordelen biedt. Ja, dan zegt u een aantal belangrijke dingen. Bijvoorbeeld het afschrijven op leningen. Daar wordt nu volop over gediscussieerd, vooral Duitsland, Nederland, willen dat niet. Willen niet kwijtschelden bijvoorbeeld. Um, als dat wel zou gebeuren nu, zou dat dan niet al voldoende zijn voor Griekenland? Ja, dus, het is dus noodzakelijk voor een land, willen ze weer echt perspectief krijgen op economische stijl, uh -huh. dat die schuldenlast ja, toch substantieel wordt verminderd. Ja, maar moeten ze dan daarnaast, stel dat dat gebeurt nu, hè? Ja. dat men daar toch toe overgaat. Ja zou maar dan we een, toch een echt vertrek een heel uit de ja hebben. precies ja. ja ja dan moet echt flink afgeschreven worden ja. op die leningen zodat Griekenland weer opnieuw kan beginnen en niet steeds die zware schuldenlast met zich meedraagt. Ja. Um, als dat nu gebeurt zou dan een vertrek uit de euro ook nog uh, noodzakelijk zijn grote het voordeel van een uh, vertrek uh, van Griekenland uit de uh, euro is dat uh, eigen flexibiliteit weer terugkrijgt als het gaat om wisselkoersbeleid en om monetair beleid. Uh, in de economische theorie is er een belangrijke theorie ontwikkeld om te bepalen uh, aan welke condities een land of een aantal landen moet voldoen om samen uh, een duurzame munt te kunnen vormen. Mm -hmm. uh, en Griekenland voldoet uh, echt helemaal niet aan die condities en ook op, op, op lange termijn is het heel onwaarschijnlijk dat, dus dat, dat gaat doen. Ze zitten klem, wat dat betreft. Ja, dus, dus er zijn gewoon structurele redenen waarom uh, het verstandig is om de muntunie te beperken tot landen die ook aan uh, die condities gaan voldoen op, op middellange termijn. Ja, en de Griekenland staat daar het verste van af. Oké, okay, en dan even doorredenerend wat dat dan voor de Grieken zou betekenen. Als we teruggaan naar de drachma, dan kunnen ze zelf ook invloed uitoefenen op de koers. Dat zou, zeggen deskundigen en u dus in feite ook, vermoed ik, uh, uh, bijvoorbeeld goed zijn voor, als je die koers wat laag houdt, voor de export van Griekenland. Ja. Ja, ja, we hebben dat bijvoorbeeld gezien uh, in IJsland. IJsland is natuurlijk in 2008 uh, is de kroon uh, fors gedevalueerd, 50 procent. En dat heeft ertoe geleid dat uh, IJsland eigenlijk toch daarna vrij snel het pad omhoog heeft gevonden. En met name doordat de export uh, daar uh, heel sterk gestegen is. Als je IJsland vergelijkt met andere landen, dan uh, is IJsland daar het meest succesvol okay, in geweest. Maar had IJsland een toch niet wat gezondere economie en wat meer ontwikkelsgeving? De economie dan de Grieken? Nou ja, uh, IJsland had natuurlijk uh, uh, uh, nou die export dat is echt een, een uh, relatief nieuw gegeven ook voor IJsland. Dus het is echt een nieuwe ontwikkeling die uh, mogelijk is gemaakt uh, doordat mm. ze veel goedkoper zijn geworden. Ja, maar ik bedoel meer uh, op bijvoorbeeld dat het, het ambtenarenapparaat apparaat in Griekenland enorm is en dat was in IJsland veel minder. Ja, maar het is toch heel goed denkbaar dat als uh, Griekenland ook uh, heel goedkoop wordt... dat het uh, toch een uh, interessant land wordt om, uh, om daar vestigingen te hebben en van daaruit te, te exporteren. Goed. Nou, terug naar de drachme dus, hè? Wat zegt u? Terug naar de drachme dus. Uh, ja, maar... het. Uh is dus wat ik aangeef, dat, dat, uh, dat uh, moet heel zorgvuldig gebeuren en er zijn een heel aantal condities voor nodig om dat ja. succesvol te doen. En ook de timing is belangrijk, want uh, er is natuurlijk één, één groot bezwaar uh, wat uh, steeds geuit wordt, is dat uh, als je dat op het verkeerde moment doet, dat dan natuurlijk ook een, een dreiging uitgaat naar andere Zuid-Europese landen. Dus je moet denk ik uh, daartoe overgaan op het moment dat uh, zeker uh, vertrouwen hersteld is in, uh, in andere Zuid-Europese landen. Oké. Okay. Johan Graafland, econoom aan de Universiteit van Tilburg. Dank. Graag gedaan. Voor de toelichting op dat onderzoek gedaan voor de ChristenUnie. En andere problemen bij GroenLinks die zijn grootst nog altijd. Zeker als leden en kiezers die eigenlijk niet groen... en ook niet links vinden. Fractieleider van ik spreek ik uh, zo dadelijk. Nou ja, ik niet. Een collega van me. Dan laten wij u horen. Zoals dat gaat op radio. Dennis mooi voor de verkeersinformatie. Dennis, <tiedacht> vertel. Het is nog een behoorlijk drukke spits, uh, Lara. De meeste vertraging nog op de wegen rondom Amsterdam en Utrecht. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd die nog voor lange files zorgen. Zoals in het noorden van het land, op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen... tussen Oosterwolde en Tijnje dat 9 kilometer de rechterrij ook is dicht Vanochtend een ernstig ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen knopend Lunetten en Maarsbergen staat nog 9 kilometer. De rechterreissel is dus nu nog dicht vanwege bergingswerk. En wil je die file ontwijken, dan kan je het beste omrijden... door de A2 richting Den Bosch te volgen... en dan bij het Knopend Del te kiezen voor de A15 richting Nijmegen. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, precies de andere kant op dus. Tussen Veenendaal en Driebergen, 8 kilometer. En op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht... staat tussen Zevenbergen en het knooppunt Klaverpolder 7 kilometer. A28 vanuit Hogeveen naar Zwolle. Vijf kilometer tussen nieuw en Ommen. Er is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Wie doet oh wie doet er mee met het elektronisch patiëntendossier. Hij begon zo op ethisch vanochtend. Mark-Robin Visser, hoe is het inmiddels? Is het een schot in de roos of wordt het een misser? Hier is het EPD met Mark Robin Kisser. Prachtig, ben je toch een kunstenaar? <laughs> Schut ik ze. Met dank aan Ronald, okay. <laughs> mijn fijne collega. Ja, we kunnen ervan uitgaan, Lara, dat vanaf volgend jaar... in de loop van volgend jaar, als we naar de dokter gaan... dat we allemaal, waar we ook wonen in Nederland, de vraag krijgen... wilt u meedoen aan het elektronisch patiëntendossier? Nou, ik heb me er vanmorgen op gestort. Veel reacties op het weblog, het houdt de mensen duidelijk bezig. Dank daarvoor. En dan dan uh, mag eens even vragen, ja, professor Jacobs, goeiemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar computerveiligheid aan de Radboud Universiteit. We dat kennen goed. u nog van de OV-chip-toestanden. Ja, daar waren wij verantwoordelijk voor, ja. Ja. Meneer Jacobs, om maar even met de deur in huis te vallen. Als de dokter straks aan u vraagt, doet u mee aan het EPD. Wat zegt u dan? Ik uh, ga dan wel ja zeggen, maar ik ga hem wel vragen... of hij zich ervoor in wil zetten om nog een aantal dingen te verbeteren. Oh. En misschien zal ik dat ook nog wel via andere kanalen... Uh, aangeven, want het is niet af. Dat is het natuurlijk altijd bij zo'n groot ICT-systeem... dat het continu aan de ontwikkeling is. Maar ik vind dat er nog wel iets verbeterd kan worden... als het gaat om toegang van patiënten tot hun eigen dossier. Vertel, wat moet er verbeterd worden? Nou, ik zou uh, zelf mijn eigen dossier wel in kunnen zien, van huis uit. Uh, en uh, in ieder geval kunnen zien, uh, zelf kunnen zien uh, wie er in mijn dossier kijkt... Uh, uh, op een wat makkelijker manier. Even praktisch, hoe gaan we dat doen? Je gaat thuis met je eigen burgerservice-nummer bijvoorbeeld uh, inloggen? Ja, dat... Uh, dat zoals moet... dat bij de belasting ook kan? Ja, in principe uh, op dezelfde manier. Dat moet no die authenticatie, zoals dat technisch heet... moet nog wel iets verbeterd worden. Maar er wordt ook aan gewerkt uh, via ja. een nieuwe identiteitskaart. Maar je moet goed kunnen bewijzen wie je bent. En vervolgens zou je in je eigen dossier moeten kijken. Dit is iets wat minister Klink destijds ook altijd beloofd heeft. En dat is een minister voor volksgezondheid ook altijd gezegd heeft, dat is een harde voorwaarde. En voor u trotsen. vindt dat ook echt een punt? Ja, ik vind dat echt ja. een punt, dat dat gerealiseerd moet worden. Dus dan kijk je in de computer en dan kan je zien... eergisteren heeft mijn huisarts er vijf minuten in gebladerd... Enzovoort. Ja, maar dan kun je ook zien wat hij erbij geschreven heeft. Ja, en, uh, de dat, aanvullingen. Ja. De aanvullingen. En dan, uh, dat is natuurlijk voor jezelf uh, interessant ja. om te weten. Maar ook eventueel om nog zelf een second opinion te vragen. En, uh, het is goed uh, voor de transparantie. Oké, okay, dat, een een, dat is een voorwaarde voor u. Verder nog, op in aanmerkingen. Nou ja, uh, um, kijk, ik, ik vind het wel belangrijk bij dit landelijk systeem... dat het gewoon systematisch opgezet uh, is en uh, veel beter in elkaar zit dan al die losse houtje-toutjesystemen... zoals ik het vroeger wel eens uh, genoemd heb... die uh, op lokaal niveau nou opgezet worden. Ja. Uh, eerst maar term, even voor de duidelijkheid, ja. zoals het nu gaat in Nederland... is het nog veel onveiliger... Absoluut, absoluut. En er zijn ook verschillende rapporten over verschenen dat ziekenhuizen die zelf wat in elkaar knustelen of huisartsen ja. die zelf wat in elkaar knustelen. Dat is allemaal veel en veel erger. In ieder geval, dit is een strak georganiseerd systeem. En het aardige is ook van die huisartsenkring hier in Nijmegen. Dit zijn voorlopers op dat gebied. Ja, hier doen ze een proef, Ja. ja. En uh, die hebben dat allemaal heel zorgvuldig opgezet. Okay. En de ervaringen van hun vind ik ook interessant. Dat De strenge eisen die eromheen uh, heersen rond het EPD... zorgen er ook voor dat mensen op die praktijken... zelf veel zorgvuldiger gaan werken. Ja. En dat is wel interessant. Professor Jacobs, gematigd positief, maar u gaat ja zeggen. Ik ga wel ja zeggen, okay. maar ook in het grammatik ja. Okay. Hartelijk dank. Uh, professor Jacobs van de Radboud Universiteit. Uh, ja, ik ga er nog even over nadenken, Lara, wat ik ga zeggen. Okay. Maar uh, ik heb mijn best gedaan. Ja, dat heb je zeker. En veel reacties ook op je, Goed uit Nijmegen. Op je blog. Ja. Uh, mensen kunnen daar nog steeds zeker. op reageren. Trouwens, dat kan via nos.nl. Marco Robin Visser, dank je wel. GroenLinks dan. Nou, ze vinden je niet links meer, niet groen genoeg. Als leden, kiezers, dat over je zeggen, heb je natuurlijk... een probleem als partij, als je GroenLinks heet. Verkorte WW-duur en het versoepelen van het ontslagrecht. Wat is daar nou links aan? Vroegen teleurgestelde leden en kiezers afgelopen weken... aan de nieuwe fractieleider Bram van Ooyik. We hebben ideeën genoeg, maar we weten het niet goed te verkopen... is zijn conclusie. Kijk, en dat is denk ik een van de belangrijkste oorzaken... voor onze verkiezingsnederlaag. Dat het verhaal dat wij hebben, en wat een goed verhaal is... en toch hebben mensen niet het gevoel dat het een antwoord geeft op de dingen waar zij mee bezig zijn... of de dingen waar zij zich zorgen over maken. Bijvoorbeeld de hele hoge werkeloosheid. Bijvoorbeeld de angst dat de zorg straks niet meer goed is. Bijvoorbeeld de angst dat de koopkracht uh, terugloopt. Dus wij zijn er niet in geslaagd... om dat hele mooie op papier, hele mooie programma te vertalen... en aan te laten sluiten bij wat mensen bezighoudt. Een ander punt waar leden echt teleurgesteld in waren... dat was natuurlijk die politiemissie naar Afghanistan. U heeft dat allemaal weer op uw brood gekregen. Dat leeft nog heel erg, hè? Nou, dat verraste mij eerlijk gezegd. Het is nu bijna twee jaar geleden... dat het kabinet met steun van GroenLinks besloot... tot het uitzenden van die missie. Heel veel leden met wie ik sprak brachten dat toch op... als een punt waardoor hun vertrouwen in GroenLinks als partij... een knauw heeft gekregen. En natuurlijk is dat bij een groot deel van onze leden, omdat ze het er inhoudelijk niet mee eens waren en niet mee eens zijn. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen het gaat niet eens zozeer om de vraag of het mee eens was... maar het gaat om de manier waarop het besluit genomen is. Iedereen werd een beetje overruled als het ware. Er wordt een besluit genomen en vervolgens wordt aan de leden gevraagd om daar een stempel van goedkeuring op te zetten. Dat willen mensen niet en als we zulke belangrijke besluiten nemen besluiten waarvan we, we weten dat ze omstreden zijn binnen GroenLinks... dan moeten we onze leden daar vanaf het begin beter bij betrekken. Dat is een dure les geweest. Een ander fundamenteel punt is, is GroenLinks nog wel groen? U concludeert zelf ook ons groene beleid is veel te veel papieren beleid geweest... Ja, en we hebben precies. het niet weten te vertalen. Ja. Dus dat is niet groen. Dat, jawel, het is wel groen, alleen het is, papier, het is theoretisch. Het is, het abstract. is papieren groen, daar heb je nou, dus niks nee, aan. Ja, nee, wel, jawel, want het, is, het, het gaat erom dat het verhaal abstract is voor mensen. We hebben een heel goed verhaal. Alleen voor iemand die uh, in een fabriek werkt... die nu heel veel energie uh, gebruikt, is het de vraag... wat betekent dat nou voor mij? En ik denk dat wij als partij dat verhaal dat op papier zo goed is en zo belangrijk is... en urgenter is dan ooit dat het gebeurt... dat, we ook, dat ook daarvoor geldt, hè, net als met het sociale verhaal... dat we duidelijk moeten maken wat het voor mensen betekent. Dat is ons niet gelukt. Ze gingen uiteindelijk om andere redenen op een andere partij stemmen. En dat zei Bram van Ooyek. Hij schrijft vandaag aan alle leden van GroenLinks... dat hij de plannen voor verkorting van de WW-duur... en de versoepeling van het ontslagrecht niet zal steunen. Hij sprak met Hans Andringa. Het is uh, zeven minuten voor half tien. Ik neem u nog even mee naar uh, de Notweg in amsterdam osdorp De meeste uitgeprocedeerde asielzoekers in het tentenkamp daar... zullen vandaag vertrekken, zo is de verwachting. Uh, omdat het tentenkamp morgen wordt ontruimd... en dan demonstranten dat niet zullen afwachten. Verslaggever Jozefien Tree is al de hele ochtend in amsterdam osdorp Jozefien, wat zie jij? Zijn er al mensen vertrokken? Nee, nog niet. Er is nu wel een busje van de gemeente hier aangekomen, zo'n kleine connection busje. Maar die staat gewoon eigenlijk voor de ingang van de tentenkamp te wachten. Er gebeurt wat dat betreft weinig. De mensen in het kamp zijn wel een beetje voorbereiding aan het treffen en spullen bij elkaar aan het zoeken. En ik sprak een man die bezig was met de koffer. Iedereen staat een beetje rond de tenten te wachten tot wat gaat gebeuren. Dat is eigenlijk nog een beetje onduidelijk. De meneer heeft hier wel een koffer. U heeft de koffer gepakt? Yes. You see? Ik ben happy. Vandaag willen uh, we naar to go to gaan, om Na de So willen we willen zeggen aan de buren dat ze ons We We zeggen bedankt. Bedankt voor alle buren die ze hebben geholpen. En meneer heeft ook besloten om te gaan uh, vanochtend. Hoe voelt u zich om uh, te vertrekken? Ja, ik ben happy. Ik ben happy. I am happy, want het uh, is heel koud. Je kunt niet blijven uh, we zijn hier misschien meer dan twee maanden. We zeggen voor je hulp. En radio, ze helpen ons. probleem we zeggen uh, Iedereen bedankt, yeah. <laughs> ook aan de NOS. Yeah. En dan na een maand? Dan uh, moeten we maar kijken hoe het verder gaat? Nee, no, geen no probleem, because. Uh, That one month is uh the government they solve our problems. No problem. En weet je ook waar u naartoe gaat? Uh just the people they don't know where we they go. But uh, we go, we take uh, the order the government. We go every place. But you don't know where you're going? Yeah, we don't know. Yeah. Good luck. Thank you. Tja. Josephine Tree was dat vanaf het tentenkamp aan de Notweg in Amsterdam, Amsterdam-Ostdorp. Later zult u meer van haar horen, want de vraag is of er mensen nu al zullen vertrekken. De verwachting is dat dat wel zal gebeuren. Dan hoort u dat uiteraard op Radio 1. Een groep astronomen zegt het grootste zwarte gat ooit te hebben ontdekt. Het gat heeft een massa die 17 miljoen keer groter is dan die van de zon. Gijs Verdoes, sterrenkundige van het Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat zegt mij eigenlijk niet zoveel. Het, het klinkt indrukwekkend. Hoe bijzonder is de vondst van dit zwarte gat? Het is, het is heel bijzonder. Het is, uh, het is extreem zwaar gat ten opzichte van waar die in woont. Het is uh, ik zat net te denken, hoe moet je dat uitleggen? Het is als het ware, sterrencels zijn kippen en eieren. Die ja. zwarte gaten zijn dan de eieren. Gewoonlijk leggen die kippen hele kleine spelprikjes van eieren. Dus die zwarte gaten. Maar nu is er opeens een, een knoepert van een ei gevonden, zeg maar, in zo'n sterrenstelsel. Oké, okay. en, en ten opzichte van de kip, hoe groot is die dan, dat ei? Uh, 14 ten opzichte van de kip. Dus het betraagt 14 van de kip? Ja, precies. Ja, dat is wel groot, ze ja. gewoonlijk, zeg maar, in, in, deze, in deze metafoor... echt kleine speldeprietjes leggen die maar een, minder dan een procent zijn van een kip. Ja, hoe kan dat nou? En Niemand weet dat. En daarom is het eigenlijk een, een, een, een spannende vondst... omdat niemand kan verklaren waarom een sterrenstelsel... een zo'n zwart gat produceert wat zo... ...afwijkend groot is. Mm -hmm. Want er is nog nooit eerder zo'n groot zwart gat gevonden? Nou, er, er is wel in een ander stelsel een gat gevonden... ...wat misschien zwaarder is in zijn totale gewicht... ...maar die ligt gewoon in de lijn der verwachting relatief. Dat je zegt van, nou ja, dat is een heel groot stelsel... er zit dan een heel groot zwaar gat in. Ja. Dit is een heel bescheiden sterrenstelsel, kleiner dan de melkweg... ...waar we zelf in wonen, maar met een knoepert van een zwart gat... ...namelijk 4000 keer zwaarder dan het zwarte gat dat we zelf hebben... ...in onze eigen melkweg. En over welk sterrenstelsel hebben we dat nu? Uh, het heeft de prachtige naam NGC 1277. <laughs> nou, dat is inderdaad mooi. Waarom er, wordt er zo'n naam aan gegeven eigenlijk? Ja, hij staat in een catalogus. Dus dat NGC staat voor New General <laughs> Catalog. Okay. Maar hopelijk krijgt hij binnenkort een bijnaam. Ja, die is hij ontzettend zwaar zwart gat in zich. Uh, Precies, uitgeven. nou dat verdient hij toch? Ja, vind ik wel. Ja. Um, maar wat, wat, ja, wat, wat, wat, wat kunt u hiermee? Wat, wat zegt dit over het heelal? Of weet u dat uh, ook nog niet? Uh, nee, dat is eigenlijk juist het spannende... omdat het niet meteen het antwoord ermee klaar is... dat het idee van die kippen en die eieren... dat die kippen de sterrenstelsels zijn... die eieren leggen, die zwarte gaten. Hoe dat verband zit, is eigenlijk helemaal niet duidelijk. Dat weten we niet. Het is niet zoals bij een kip dat we weten... Nou, die legt nou helemaal eieren. En... Er is een relatie tussen die twee dus. Dat als het een grotere kip is, een groter ei. Maar waarom dat zo is, weet niemand. En nu opeens blijkt dat die relatie niet altijd opgaat. Want er zijn dus ook blijkbaar veel zwaardere zwarte gaten. Dus dat zet alles weer lekker op losse schroeven... van hoe we dachten dat het misschien zat. Ja, En, en zou het ook kunnen dat er meer van dit soort enorme zwarte gaten bestaan? Het zou kunnen, um, omdat ze zo... Uh, relatief groot zijn, zijn ze ook makkelijker te detecteren dan zeg maar een heel klein, miniem zwart gat. En in onze nabije omgeving hebben we ze niet zoveel gezien. Maar ja, het kan natuurlijk zijn dat onze nabije omgeving, daar zitten niet zoveel sterrenstelsels dus. En als je een veel grotere groep bereikt, wat verder weg gelegen, dat het, dat, dat het dan regelmatig gaat voorkomen. Dus het is nog niet bekend of dit zeg maar, de uitloper is van een grotere verdeling met zware zwarte gaten. Of dat dit echt een, een, een lonely guy is die. Heel uitzonderlijk is. Oké, okay, ja. ja. Ik begrijp dat alle sterrenkundigen inmiddels wereldwijd nu het hoofd breken over hoe dit kan. Uh, ja, dit is voer voor, voor veel nieuwe gedachten inderdaad. Ja, wordt, wordt hier ook veel over gediscussieerd inmiddels al uh, via uh, media, mail en, en noem maar op? Ja, dat is het voordeel van de moderne media, zal ik maar zeggen. Ik, ik, gister, ik ken Remco van de, van de Bos de auteur van het artikel. Ja. Ik, ik kreeg het gistermiddag uh, door en dan meteen... Uh, uh, mail ik hem even van uh, hoe gaat er ermee en zit, is dit wel in orde? En dan krijg ik meteen antwoord, ja nee, dat hebben we echt goed gecheckt en dergelijke. Dus dat, dat gaat als een vuurtje, zeg maar. Ja, nou interessant. Ja. Uh, dank dat u ons even wilde bijpraten erover. Graag gedaan. Gijs Verdoes over de NGC 1277. En Gijs Verdoes is sterrenkundige van het Kapiteininstituut van de Rijksuniversiteit Groningen. U kunt er meer over lezen trouwens, over dat grote zwarte gat, op onze website nus.nl. .no. Het einde van het NOS Radio Eén Journaal voor dit moment. Ik wens u een heel fijn weekend. Morgen ben ik er niet. Dan is Marcel er trouwens weer, dan is hij terug van cursus. En Sven die is, er, nou, die is er eigenlijk altijd. Nou, soms niet, maar... Bijna altijd. Als ik Vandaag in ieder geval. Ja, zo is het. Hoewel wat grieprug, maar Ach, nee. <coughs> bij, bij voorbaat excuses <coughs> voor een wegvallende stem. De econoom Zweden van Wijnbergen. Met hem ga ik zo meteen praten, want hij maakt gehakt van het ChristenUnie-plan... om Griekenland uit de eurozone te laten vertrekken. In Groot-Brittannië doen ze het en nu wil de PVV het ook in Nederland... naar de stembus om de politiechef te gaan kiezen. Alleen daar kwam niemand opdagen. Waarom hier dan wel? En uh, op een, uh, opnieuw herrie tussen vakbonden. Deze keer in de zorg. Sector, nu 91 baat van de vele acties van de vakmond Avacabo FNV in de zorg. En dat helpt de zorgsector helemaal niet. Zeggen ze daar bij de verpleegkundigen. Dat en meer. Zometeen bij de KRO. Nu eerst het nieuws. Bij een buitengewoon gezond uitziende Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De regeringspartij PVDA wil duidelijkheid van minister Schippers van Volksgezondheid over het digitaal patiëntendossier. Onder patiënten bestaat onrust over dat nieuwe systeem dat op 1 januari wordt ingevoerd. PVDA-Kamerlid Bouwmeester wil de zekerheid dat patiëntgegevens veilig worden opgeslagen, dat privacy gewaarborgd is en dat het systeem niet gekraakt kan worden door hackers. Criminele jongeren die weer op het rechte pad zijn gekomen... moeten al na twee jaar een bewijs van goed gedrag kunnen krijgen. Dat vindt staatssecretaris Steven. Zo'n verklaring omtrent het gedrag... kan nu pas na vier jaar worden afgegeven. En het gevolg is dat jaarlijks zo'n 1200 jongeren... worden uitgesloten van een stage, baan of opleiding... omdat ze die verklaring niet kunnen krijgen. In het zuiden van Irak zijn bij twee bomaanslagen... zeker 16 Sjiïtische pelgrims omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Die aanslagen waren in de stad Hela, waar vooral Sjiïtische moslims wonen. En de commissie die een nieuwe grondwet voor Egypte opstelt... heeft zijn werk versneld afgerond. Vandaag moet de commissie erover stemmen. Dan moet er een referendum komen... waarin de Egyptische bevolking zich erover kan uitspreken. En zodra die nieuwe grondwet is aangenomen... komen de speciale bevoegdheden van president Morsi... waarover zoveel onrust is ontstaan, te vervallen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staan nog 31 files. Op een aantal wegen is het nog behoorlijk druk. Vooral rond Amsterdam en Utrecht kunt u nog vertraging oplopen. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem... staat het vast tussen Bunnik en Maarsberg over 6 kilometer. Ze zijn bezig met bergingswerk na een ernstig ongeluk vanochtend. Daarom is de rechterreis ook nog dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar Arnhem rijdt om via het knooppunt DEL. Dat betekent de A2 richting Den Bosch volgen... en daarna de A15 naar Nijmegen. Op diezelfde A12, maar dan vanuit Arnhem naar Utrecht... Staat ook 6 kilometer tussen Maarsbergen en Driebergen. En op de A17 vanuit Rozendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en het knooppunt Klaverpolder staat 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Griekenland uit de euro is een onzinnig plan van de ChristenUnie... zegt economisch weder van Wijnbergen. De PVV wil een gekozen politiekorpschef. Opnieuw ruzie tussen vakbonden en het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Emmen. De olifanten van Dierenpark Emmen zijn verwikkeld in een episch drama. Zal Mingelaar O, de titanenstrijd met toe e kunnen winnen... Volg ons op Twitter. Hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op Nederland, Het KRO.nl. .no. De ChristenUnie, dames en heren, maakt een grote vergissing door te pleiten voor een uh, vertrek van Griekenland uit de eurozone. Dat vindt econoom vrede van Wijnbergen. De ChristenUnie liet onderzoek doen door de Tilburgse hoogleraar Johan Graafland. En concludeert dat het vertrek beter is voor Griekenland en ook voor ons in de rest van Europa. Meneer Van Wijnbergen, goedemorgen. U vindt het een belachelijke conclusie, waarom? Nou, een onjuiste. Uh, nou, we hebben een dergelijk voorbeeld meegemaakt. Dat was de opbreek van de hoebelzone. Dat waren ook landen die individueel hun huis totaal niet op orde hadden. En die zijn allemaal uh, ja, inflatoir gaan financieren en storten volledig in elkaar. dat kun je bij Griekenland ook verwachten. Uh, dus Griekenland, het, het idee is dat ze goedkoop met, uh, ja, met een evaluatie uh, sort of, uh, uit de crisis weg kan, weg kan zwemmen. Ja. Yeah. Nou, het eerste wat die devaluatie doet natuurlijk is uh, de schuldenlast verdubbelen, of nog hoger. Ja, want die schulden zijn in euro's, maar die drachma gaat volledig de afgrond in. Ja. Dus de schulden worden volslagen onhoudbaar ten opzichte van de nationaal productie. Ze gaan het nog minder betalen dan ze nu al zouden kunnen doen. Ja, verder, Griekenland heeft gewoon een tekort, zelfs al betaald ze helemaal niks af op hun schulden. Die hebben een tekort voordat er überhaupt aan rente en een amortisatie toegekomen wordt. Ja, en in zo'n situatie leent niemand aan Griekenland. Dus dan kunnen ze niets anders meer dan inflatuur financieren. Maar weten deze ook economen dan niet waar ze het over hebben als u zo stellig bent? Ik ken ik niet, anders zou ze dit niet zeggen. Nou ja, het zijn toch gerenommeerde mensen. En ook van die mensen met ervaring op dit gebied. Ik weet niet hoeveel je in een studeerkamer in Tilburg kan leren... als je niet af en toe ook eens een keer gaat kijken hoe het in de werkelijkheid gaat. Nou ja, professor Graafland is uh, sinds 2000 hoogleraar economie, onderneming en ethiek aan de Universiteit van Tilburg. Ja. Maar hij was eerder werkzaam als econoom bij het Centraal Planbureau. Dat kan, maar dat... Nog steeds niet uh, heel veel over internationale economie en wat er in de Roeelszone gebeurd is destijds. Dus uh, je kunt het gewoon zien. Uh, er zijn ook wel ordelijke break-ups geweest. Uh, Tsjechoslowakije had een muntUnie. was één land, namelijk in 93 is dat uit elkaar gegaan. Nou, daar gebeurde helemaal niks. Het ging vlekkeloos. Ja. Maar dat waren twee landen die hun fiscale huis op orde hadden. Ja. Die konden alleen verder. En, nou ja, dan is het een beetje lastig voor een paar maanden. Op een gegeven moment loopt het wel. Ja. Maar de economen die mee hebben gewerkt aan dit rapport zeggen: u bent een monodenker. Ja, dat en Dan dat iemand die ervaring heeft met dit soort gevallen. en ik heb gezien hoe een disorderly break werkt. Uh, dat hebben zij niet gezien. Nee. Goed, met andere woorden, het is buitengewoon onverstandig, zegt u. Uh, ja. Zij zeggen overigens wel dat je het met beleid moet doen. Dus uh, dat je dat goed moet begeleiden. en dat het vooral ook niet moet ja, overstaan naar de zuidelijke is, landen. Er nog wel meer illusies achter. Kijk, het, een van de problemen in Griekenland. is natuurlijk dat lonen te hoog zijn verhouden tot de productiviteit. Nou, dan kun je gaan zeggen. De, de route die wij nu nemen is. die productiviteit moet omhoog. Daarvoor zijn al die hervormingen nodig. Ja, de andere route is, die lonen moeten drastisch omlaag, maar ja, daar gaat dat hele land op stelten Dat hebben we nu al meegemaakt, die lonen zijn al laag. Ja. Nou, wat doet een devaluatie? Die doet niets anders dan lonen verlagen. Ja, waarom denken ze dat, lonen nu, dat er nu weerstand is tegen loonverlaging en als het via een devaluatie gaat, is die hier niet? Die is natuurlijk wel, we hebben dit meegemaakt, dus ook een stukje geschiedenis, die de kan ik niet kennen, maar in de tachtige jaren in Latijns-Amerika was het, het een ene wat het andere, we proberen zich uit crisis te devalueren. Ja. Brazilië, gaan ze maar door. Dat eindigt er zonder enige uitzondering binnen drie, vier jaar in die hyperinflatie aan een nog grotere crash. En dat gaat hier ook gebeuren. Ja. Ja, die mensen hebben gewoon een ogen dichtgehouden voor de geschiedenis van dit soort experimenten. De mensen blijven dat telkens maar opnieuw uitvinden. Ja. En gaan een tijdje door fouten. Dat zien we nu in Brussel ook. Alles wat in Brussel geprobeerd wordt, is destijds afgewezen... in de tijden van de brede schuldenhervorming, omdat het niet zou werken. Nou, dat moet Brussel even opnieuw leren. Ja. Als ik het goed heb begrepen, pleiten zij overigens ook... voor het voor een deel afboeken van de schulden aan Griekenland. Als ja, ik me niet ja, vergis, hebt u daar al eh, enige tijd geleden ook al voor gepleit? Ja, natuurlijk moet. Alleen als ze uit de euro gaan, moet er nog veel meer uit, afgeboekt worden. Kijk, we hebben gezien wat er met Oekraïne gebeurde. Toen er, die, die in vergelijkbare omstandigheden Griekenland uh, uit, uit, uit zo'n zone stapte. Uh, dat land is zo'n 50% gekrompen. Maar nou ja, uiteindelijk is hoeveel Griekenland kan betalen volstrekt eenduidig eh, samen met hoe, hoe goed het gaat met Griekenland. Dus als je Griekenland halveert, dan gaan ze ook de helft terugbetalen. Ja. Dus onder hun scenario zul je veel meer moeten afschrijven dan onder een ordelijke eh, schuldreductie die Brussel overigens nu ook tegenhoudt, maar die inderdaad wel zou moeten gebeuren. Ja, als het allemaal zo duidelijk is, waarom ligt dit rapport er dan? Ja, het kan niet duidelijk iedereen. Als je nog een, een oogleren ondernemingsrecht laat schrijven over eh, zoveel een straks in, dan kun je gekke dingen krijgen. Vandaag praat de Tweede Kamer over uh, het akkoord dat de ministers van Financiën hebben gesloten in Brussel onlangs. Ja. In de nacht, aan het begin van deze week. Uh, en over die 70 miljoen euro die Nederland dan uh, um, uh, 14 jaar lang uh, misloopt, zal ik maar zeggen, aan de nou, ja. rentelassen die we kunnen incasseren. Dat Wat zegt u? Nou ja, die 70 miljoen is soort je eerst rijk rekenen en vervolgens ontdekken dat je rijk hebt en dan nou zeggen ik verlies dat, en je hebt het nooit gehad. Nee. Uh, die, die, die, die, die, de eerste deals die hebben Griekenland allerlei terugbetalingsverplichtingen opgelegd die ze alleen maar konden, uh, konden uitvoeren als wij eerst het geld aan hun gaven. Dus wij gaven het geld aan hun, geven zij het weer terug en wij zeggen dat we terugbetaald worden. Ja, dat is uh, rijk worden van statiegeld. Uh, en nu zegt Duitse Bloem dus, nou ja, dat gaan we in de strepen die twee elkaar weg en we gaan doen wat ze in feite al lang deden, namelijk een lange looptijd. ja. De zeepel is doorgeprikt, maar daar word je niet armer van. Het was namelijk wel een zeepel. Goed, oké, okay, nou dat is dan helder. Maar tegelijkertijd zegt de huidige minister van Financiën ook: we gaan niet afboeken. Het bedrag wordt terugbetaald. Als ja. je elkaar geld leent, dan is het netjes als je dat elkaar terugbetaalt. Terwijl u en uh, vele economen met u altijd roepen: dat is een onhoudbaar standpunt. Je zult moeten gaan afboeken. Ja, het is niet zo'n slim standpunt. Kijk, uiteindelijk wordt er natuurlijk uh, niet terugbetaald. Dat weet iedereen. En die schuld van twee keer het nationaal product, daar ze nou ongeveer tegenaan zitten, die, die is natuurlijk veel te hoog. Ja. En de vraag is: hoeveel gaan ze terugbetalen? Nou, op de manier waarop het nu gebeurt, stort Griekenland steeds verder in de afgrond. En ja, ik zei net al, hoe zegt gaat van het Griekenland hoe minder ze kunnen betalen. Dus zeg maar, onder die Dijsselbloem strategie gaat Griekenland minder terugbetalen. Zullen wij dus uiteindelijk meer moeten afboeken dan als je het nu met één klap snel doet. Ja. Uh, dat is het oude vo het voorbeeld van Mexico. Mexico uh, kreeg 60% schuldreductie, 40% toen. Andere landen 50, 60. Ja. En dat is, uh, die gingen binnenkort Cosmo een keer weer groeien. Ja. Maar goed, u roept dit al een jaar of twee, als ik me niet vergis. Ja. Uh, maar het gebeurt niet. Uh, en u houdt nu een verhaal dat uh, uh, het tamelijk helder lijkt. Uh, de ChristenUnie heeft weer een ander verhaal waarvan anderen zeggen het is helder. Als je er als buitenstaander naar kijkt, dan denk je, weten ze daar in Den dagen en in Brussel überhaupt wel waar ze het over hebben? Nou. Ik denk dat ze het wel weten, maar ze durven het niet te vertellen. Uh, kijk, het probleem is grotendeels, denk ik, dat ja, die Duitse verkiezingen hangen als een soort, soort ja, schaduw over alles heen. En mevrouw Merkel, die gelooft kennelijk dat ja, is een goede strategie is. Kijk, wat ze nu doet, gaat de, de rekening voor de Duitse belastingbetaler verhogen. En dat doet ze omdat ze niet durft te vertellen dat het een goedkope optie is... die, ja, die, die ze natuurlijk heel lang uh, hebben ontkend. En dan ja. moet je ze toegeven, ik heb iets ontkend wat wel moet gebeuren. Goh. Alleen dat te ontkennen gaat het nog meer kosten. Ja. En dat, en dat geldt dus ook voor de Nederlandse kabinetsleden? Dat geldt dus ook voor de minister-president nou, ja. en voor de minister van Financiën in dit land? Ja, nu weer wel. De jager was iets verstandiger. Het is natuurlijk begonnen met Bos, die was die kraai dat hij geld ging verdienen aan die garanties. Nou, dat uh, hadden mensen heel snel door dat dat onzin was. De jager die zei dat even ook een keer en ging toen nadenken en heeft het uh, weg een stuk verstandiger. Hij heeft ook als eerste schuldherstructurering uh, voor een deel doorgedrukt. Maar ja, nu maken ze weer een stap terug. Nu gaan ze weer terug naar de oude fictie. Goed, uh, het is niet het laatste gesprek dat wij hierover voeren, denk ik zomaar zo. Zou kunnen. Ik denk dat het, de vorige deals, die ontplofte meestal binnen een maand of twee, drie. Ik vermoed dat deze al sneller gaat ontploffen, want er zit een voet in het hele verhaal. De IMF heeft gezegd: we werken pas mee als het schuld terugkopen, wat ook in een deel van het pakket zit. Uh, als dat ja. een succes wordt, dan het wordt natuurlijk geen succes, dat hebben nee. we ook al eerder meegemaakt. <laughs> nou ja, dat is eerder gebeurd. Bolivia, Mexico is allemaal geprobeerd. En dat is allemaal lukt om de hele simpele reden dat natuurlijk mensen zijn die zeggen: ja, als dit een succes wordt en die Griekse schuld wordt daarna heel veel waard, dan blijf ik lekker op mijn papier zitten tot het heel veel waard wordt. Ja. Dus het idee dat je tegen de huidige lage prijzen grote blokken schuld terug kan kopen, is van een naïviteit, waar helemaal heel van wordt. Maar ja, dat hebben ze we toch weer gedaan. Nou, dat gaat dus niet lukken. En dan gaat het IMF dus zeggen, nou ja, dan doen wij niet mee. En dan valt de hele tijd uit elkaar. Hou uw telefoon aan, dan bellen we u snel weer. <laughs> dat doen we het. Zweden van Wijnbergen, econoom, verbonden als hoogleraar aan economie... natuurlijk aan de Universiteit van Amsterdam. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Scherperzeel wil vloeken binnen de gemeente verbieden. De Partij van de Arbeid en de VVD willen nou juist dat het wettelijk verbod op gods godslastering wordt geschrapt. Mag Scherperzeel dat vloekverbod dan wel invoeren? Strafrechtadvocaat Pieter van der Kruis heeft het antwoord. Dat zou een gemeente dat niet meer mogen. Want als de hogere wetgever, de Tweede Kamer, zegt dat godslastering is toegestaan dan mag een gemeente daar niet eigenmachtig van afwijken. Nog dagen later dat als ze het wel zouden doen, het toch niet wordt gehandhaafd. Er is geen agent die uh, een bekeuring uitschrijft als iemand godverdomme zegt. Dat is niet denkbaar. En dat zal ook niet gebeuren. Als gemeentes dat doen, dan heeft het niet met symboolwetgeving te maken. Want kijk, deze gemeente hechten wij aan fatsoenlijk taalgebruik. Maar handhaving is niet aan de orde. Er een vraag bij het nieuws. mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan nou, we terug naar Emmen. Oorlog tussen olifanten en daartussen Sander Bartling. We staan hier in de, in de olifantenstal en de, de... De grote groep van acht staat hier eigenlijk allemaal op een rijtje naar ons te kijken. En die staan te wachten. En je ziet ze ook wel kijken van uh, waar blijft de verzorger? Want wij hebben wel zin in ons ontbijt. Ja, maar wij zijn niet degene die dat eten gaan verzorgen. Ik stel even aan u voor. De hoofdrolspelers van deze jumbo -soop. Aan mijn rechterhand achter dikke tralies. Uh, de zussen Mingelaar O, de eerste. Maja juffrouw Lachend Water. En aan de andere kant van het hek, uh, afgescheiden door... Weer hele dikke tralies. Uh, Toe Yin Ai. Toe Yin e, Ai, ja. e, knappe vrouw en haar dochter, maar juffrouw Parel. Prachtige namen, maar ze doen elkaar wat aan, hè? Jazeker. Uh, vooral uh, Mayayi, Ma Ma je vrouw Lachend Water... die, die werd slachtoffer van het uh, van twisten tussen deze beide families. En het zijn twee familiegroepen. Een groep met zussen en een groep met uh, de oudste vrouw. En wat doen ze precies? Nou, dan zitten ze, nou, ze kunnen elkaar uh, echt rammen met veel geweld. Uh, ze kunnen elkaar stoten met, uh, met die kleine slachtanden die ze hebben... En uh, nou, heel pijnlijk is elkaar in de staart bijten. De olifant heeft een paar flinke kiezen die hij ook gebruikt om boomstammen fijn te malen. Nou, daar kun je ook heel gevoelig mee bijten. Los van die tanden zijn het dus eigenlijk net mensen. Precies, zijn, uh, ze maken ruzie onder elkaar. En uh, ja, dat blijft ook. Dat was eigenlijk heel jammer. Ja, dat zegt trouwens Wiebren Landman, bioloog van Dierenpark waar bent u. Uh, en dit is een soort uh, goede tijden, slechte tijden voor gevorderden. Hè? Hoe, hoe, hoe, hoe ziet u dat nou precies aan, ze, die ruzie die ze hebben, die machtsverhoudingen? Nou, je, je zag het uh, aan, aan, aan de fysieke contacten onder elkaar. En ook vooral uh, Maya Yee, die slachtoffer werd. Je prolachend water, die achtervolgd werd. Uh, die urine laten lopen. Plos uh, nu poepen en trompetten. Vooral door knappe vrouwen <tomt> met zijn Ja, die uh, samen met haar dochter. Dus dan heb je twee van deze, want zij zelf ietsje kleiner. Dat kun je zien, uh, haar zus is een, is een stuk groter. Uh, ja, die uh, zocht een veilige plek om zich achter te verschuilen. En uh, vroeger had ze die, maar uh, die is er nu niet meer. Nee, want wat is er precies gebeurd? Uh, haar moeder, Toukine, die was de, de lijster hier in de kudde. En uh, die is uh, in uh, juni van dit jaar overleden. Die uh, had een zware bloeding in de baarmoeder en uh, daar is ze aan overleden. En die moeder was als het ware de, degene die de kudde ja, netjes bij elkaar hield. En sindsdien is er dus een in? Ja, het is de kwestie van wie wordt nu de, de nieuwe materiërg in de kudde? Wordt dat nu de, de oudste vrouw of worden dat de zussen van de vorige leidster? Ja. U heeft een reizachtig probleem, letterlijk. <lacht> uh, want olifanten kunnen zich niet goed met elkaar ik begrepen. Nee, we hebben dat... Oh, moet moeten kijken hoe daar uh, eentje zin heeft om... Uh, heeft hij zin te in te eten te of te in, te te te in te de oppasser? <lacht> nou, hij heeft liever eten. <lacht> hij staat met zijn voeten op de tralies. Dat is het opgerichte olifant. <lacht> Ze willen drinken bijvoorbeeld. Drinken komt er bijna aan, maar dat maakt zoveel lawaai, Dus dat we, ze moeten even wachten. <kijst> uh, waar waren we? Uh, uh, u, u moet ze uit elkaar gaan halen. Ja, ja, dat is de enige oplossing. En uh, toen, toen we dat deden... Uh, je ziet nu er echt geen mogelijkheid meer om echt naast elkaar te komen. Uh, toen was ook meteen alle, alle ruzie voorbij. En dan zie je plotseling weer spelende olifantjes. Hè, want je, het zijn allemaal jonge olifantjes die hier... Moeders die daar al uh, oppassen op de kleintjes, de uh, grote ratza, die enorme reus daar. Die uh, is zeg maar, de die, uh, nou, en die bemoeit zich uh, eigenlijk met beide groepen. Ondertussen, ik onderbreek u even, komt het water eraan in een grote open kar... en onmiddellijk gaan al die slurven erin. Het is echt een soort feest van een drankgelag, is het. Maar uh, kort, want we moeten, we moeten afronden. Weet u al waar die olifanten naartoe gaan? Want de helft gaat naar ja. een ander dierenpark. Ja. Nee, Er gaan vier naar een ander dierenpark en dat, uh, daar wordt nu nog gezocht. De coördinator van het vakprogramma voor Aziatische olifanten die regelt dat. Goed, vanuit Dierenpark Emmen. <laughs> Dank u wel. Bijdrage was dat vanuit Emmen. Het hoge noorden dus van Sander Bartling. Straks de dag van de waarheid, vandaag in Londen. Want het rapport naar het afluisterschandaal van News of the World is klaar. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag, 2006. De bekende anti-rockgoeroe Alan Carr is overleden. Ja, deze dag in 2006 was dat. Hij overlijdt, Alan Carr dus. Uh, de Brit die tot in de jaren 80 kettingroker was, hij rookte zo'n 100 sigaretten per dag. En in 1983 wist hij na vele pogingen te stoppen. Geïnspireerd door zijn eigen ervaringen schreef hij succesvolle boeken over zijn Easy Way-methode. Davy Segaar van Stivoro over de anti-rookgoeroe Alan Carr. Alan Carr was uh, tot 1983 een kettingroker. Uh, op dat moment is hij gestopt met roken op een succesvolle manier... en daardoor was hij dusdanig geïnspireerd dat hij dacht... ik ga andere mensen ook helpen bij het stoppen met roken. Uh, hij is toen gestopt, hij was 49 jaar, hij is toen gestopt als uh, accountant... en hij is een uh, stoppen met roken kliniek begonnen... om andere verslaafden van het roken af te helpen. Daarnaast heeft hij uh, een uh, boek geschreven over die methode... Dat is in 1985 gepubliceerd. Vervolgens is dat boek uh, in heel veel talen vertaald uh, over de hele wereld verspreid. Zijn klinieken, die de Easy Way Clinics worden genoemd, zijn in 35 landen van de grond gekomen. Er zijn audio-cd's uh, beschikbaar gekomen, er zijn dvd's gemaakt. Uh, dus ja, deze meneer heeft eigenlijk van het stoppen met roken... Zijn levenswerk gemaakt man i'm a fool a cigarette well i puff and i puff and puff and puff but still i just can't get enough you realize that in fact just as you didn't need to smoke before you started that in fact there is nothing to give up they give nothing for you at all so when you put that last cigarette out, you're already a non-smoker enjoying being a, a non-smoker and wanting to re remain one the rest of your life. Now That's simplifying the thing in a nutshell, but that is the effect of the method. Wat vooral een belangrijke betekenis van meneer Ellen Carr voor het stoppen met roken is geweest, is dat hij het onderwerp echt op de agenda heeft gezet, dat hij is begonnen met methodieke en mensen ja, yeah, te ondersteunen bij het stoppen met roken. Dat heeft vele anderen ook geïnspireerd om stoppen met roken hulpmethoden te ontwikkelen. Inmiddels uh, zijn we natuurlijk vele jaren verder in de ontwikkeling van uh, stoppen met roken methode. En uh, zijn methode, de methode van Ellen Carr, is erop gebaseerd. Uh, niet op het vergroten van kennis uh, over het roken. Maar om mensen inzicht te geven in wat het roken voor hen betekent. Dat gaat op een, uh, nou ja, niet... In die zin niet zo heel intensieve manier. Dat gaat in bijeenkomsten van ongeveer zes uur of door het lezen van een boek. Inmiddels weten we dat dat eigenlijk niet voldoende is om mensen voorgoed te laten stoppen met roken. Daar is meer voor nodig. Ja, wat heel ironisch is, is dat Ellen Carr uiteindelijk zelf gestorven is aan de gevolgen van longkanker. Uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het geen zin heeft gehad dat hij is gestopt met roken op 49-jarige leeftijd. Want uiteindelijk, als hij zelf niet gestopt was met roken, was hij nog vele jaren eerder gestorven aan longkanker. Wat verder nog een rol gespeeld zou kunnen hebben, is dat hij in de groepsessies mensen aan tafel nog tijdens de sessies liet roken. Wat betekende dat hij eigenlijk altijd in een uh, ja, door rook vergeven werkomgeving heeft gezeten. Uh, waardoor mogelijk ook de effecten van het uh, continu verblijven in rokerige ruimte... nog een rol heeft gespeeld bij zijn ziekte. Danny Sigaar, sugaar Sugaer, nemen niet kwalijk van Steve Oro over de anti rookgroep Alan Carr. Hij overleed deze dag in 2006. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Precies, 8 minuten voor 10 uur luistert nog steeds naar de Caro op Radio 1. We gaan naar Londen, want daar is vandaag de dag van de waarheid. Het rapport van de Leveson Inquiry... het onderzoek naar het omvangrijke afluisterschandaal... van de Britse tabloid News of the World is klaar. En daarin komt ook de toekomst van de Britse journalistiek uitgebreid aan bod. Kees Boonman, politiek commentator van 1Vandaag... en presentator van Troskamerbreed. Jij bent daar in de Queen Elizabeth Hall in Westminster. Um, je volgt deze uh, inquiry al geruime tijd. Ook veel hoorzittingen heb je bijgewoond. Uh, hoe groot is de spanning daar vandaag... Uh, in Westminster? Nou ja, behoorlijk groot. Ik kijk uit op de Westminster Cathedral en ik zit een paar voetstappen van de Houses of Parliament, maar voor me beginnen journalisten zich te verzamelen. Want het gaat wel over hun werk, hun toekomst en vooral de kritiek die ze hebben gekregen. En als ik alleen al even de kranten van vandaag hier doorneem en vooral de populaire kranten Sun van die mediamagnaat Rupert Murdoch, dan staat er Changes, not change. En daarmee wordt bedoeld, we willen wel veranderingen, maar we willen niet aan de ketting gelegd worden. Nee. En dat is nou precies waar het over gaat. Juist, en de druk op David Cameron neemt toe om uh, de media wel degelijk aan de ketting te letten, namelijk de wettelijke ketting. Uh, dat wordt ook uh, geëist door Labour, uh, onder meer in het Britse parlement. Um, waarom eigenlijk? Ik bedoel, uh, die kranten uh, die steunen toch die politieke partijen uh, uh, ook uh, uh, van hun eigen kant? Ja, maar het grootste probleem is eigenlijk dat de Britse pers zich de afgelopen jaren gewoon zeer zichtbaar misdragen heeft. Dat is ook de aanleiding voor dat grote onderzoek. Er komt straks een rapport uit van bijna 200, 2000 pagina's. Dus dat is een enorme uh, klus geweest om dat allemaal klaar te krijgen. Er zijn uh, tientallen mensen zijn er gehoord die allemaal door de pers... Uh, uh, verkeerd bejegend zijn. En, nou ja, dan moet je aan voor, voorbeelden denken. Als uh, ja, iemand, een journalist die verkleedt zich als uh, verpleger, sluipt in een ziekenhuis binnen om uh, dat daar een, een of andere beroemdheid uh, ziek ligt te zijn en probeert op die manier een foto te maken of een quoteje op te vangen. Nou, op dat niveau wordt bij sommige kranten met name uh, journalistiek bedreven. Ja. En daar is, men het, uh, daar is men helemaal klaar mee. en ja Die politiek die heeft natuurlijk wel kranten die uh, uh, hun wel Gezind zijn, maar er wordt echt gewoon door het publiek, het electoraat, de kiezer gevraagd: doe er wat aan, want het is een bende. Ja, En dat uh, pleidooi komt niet alleen van gewone lezers... Uh, en ook niet alleen van die getuigen daar... varieert van Rupert Murdoch tot uh, Hugh Grant, hè, de acteur... Uh, die ook uh, van leer trok tegen die Britse media. En nu is er dus de druk op David Cameron, heel groot, de premier daar... om uh, met wetgeving te komen. Is het kabinet al in crisiszitting uh, bijeen? Nou, ik, ik, ik, ik kan het je zo zeggen. Er wordt op dit moment uh, topoverleg gepleegd, heb ik mij laten vertellen. Want uh, als Cameron uh, niets doet en uh, eventuele uh, meer regelgeving over de pers uh, af zou wijzen, dan is hij een held voor de journalistiek. De held in Fleet Street. Maar dan wordt hij verguisd door de parlementariërs. Met andere woorden, hij heeft weinig keuze. Maar het probleem, het probleem is ook nog wel dat binnen zijn eigen coalitie er verschillend wordt gedacht. Er zijn conservatives die vinden, uh, je moet niks doen tegen de pers, je moet ze niet aan banden leggen. En er zijn er die uh, tegenovergestelde vinden, maar vooral uh, Nick Kleck van de Lip Dems de vicepremier, die vinden dat er echt regels moeten komen voor de journalistiek. En het uh, is nu de verwachting... dat er straks misschien wel twee statements uh, komen. Twee verklaringen... van de vicepremier en de premier. En dat probeert, probeert men natuurlijk te voorkomen. Dat snap ik ook wel, ja. Ja, dat, he, he. Het, is, het is niet te bedoelen... dat dit een splijtzwam in het kabinet wordt natuurlijk. Uh, ho Hoewel niet uit te sluiten. Uh, wat zijn nou de lessen voor Nederland? Want die hele Britse journalistiek... Ligt, lijkt wel in een soort van crisis te verkeren... met, de, met al die rellen en uh, kwesties bij de BBC. Uh, deze uh, onderzoekscommissie... Uh, die met name naar de geschreven media natuurlijk eh, onderzoek doet. Wat nou ja, kunnen wij ervan nee. leren, Kees? Nou, die die ligt onder vuur, omdat men uh, kost wat kost om uh, uh, lezers, en dus eigenlijk ook om economische factoren, uh, uh, lezers te winnen en te behouden vooral, gaat men heel erg ver. Er wordt minder gecheckt door sommige kranten, maar wel snel en populair geschreven. En ja, ook in uh, Nederland is daar natuurlijk discussie over. Ik zit zelf ook in het stichtingsbestuur van de Raad voor de Journalistiek, dus ik weet hoe gevoelig het is om uh, zelf kritisch te zijn in de sector en uh, verantwoording af te leggen. En ja, nou, laat ik nou iemand noemen, bijvoorbeeld de hoofdredacteur van Elsevier... die zei gisteren nog in trouw... die journalistiek is nou eenmaal een onfatsoenlijk beroep. En daar gaat het nu juist over. Het is geen, on, geen onfatsoenlijk beroep, maar we moeten het vooral fatsoenlijk bedrijven. Kees Boman vanuit Londen. Straks de uitspraak dus van die Inquiry-commissie. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Het Avro Radiotheater. Nederlandse theaterstukken, net van de planken...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 Dus, wat kunt u doen? 1. Gebruik de spitstrook als de groene pijl boven de weg brandt. 2. Houd altijd zoveel mogelijk rechts. 3. U mag dan over de doorgetrokken streep rijden. Kijk dus op vanadebeter.nl en download direct de handige app. Dit alarm ken je, maar naast deze sirene... is er nu een nieuw aanvullend alarmmiddel van de overheid. NL Alert. Door middel van een tekstbericht op je mobiel wordt je direct geïnformeerd over een noodsituatie. Zo weet je wat er aan de hand is en wat je moet doen. Kijk op nlalert.nl of jouw mobiel al geschikt is. NL Alert. Direct informatie bij noodsituatie. Centraal Beheer Achmea regelt het gewoon voor u. U bent ondernemer en u weet dat een... Kijk uit voor die oudbalk! balk... in een klein hoekje zit... U wilt dus een arbeidsongeschiktheidsverzekering... voor het geval dat u na een... Kijk uit voor die oudbalk een tijdje niet kunt werken. Maar u hikt een beetje tegen de premie aan. U belt even Apeldoorn en u ontdekt dat Centraal Beheer Achmea een speciale ongevallen AOV heeft die, als u door een... Kijk uit voor die oudbalk, wordt uitgeschakeld, uw inkomen beschermt tegen een veel lagere premie... dan een gewone AOV. Bel even Apeldoorn of kijk op centraalbeheer.nl slash zakelijk. Giel 3FM daar waar je vragen kan stellen sowieso aan mij hoor uit met die radio. Ja, want iedereen luistert wel naar de Vara. Maar lid worden? Hoe maar. Dat kan het einde betekenen van sommige programma's. Dat is niet best. Word daarom lid van de Vara. Meld je aan op dat wil je niet missen.nl. Pardon? Dat wil je niet missen.nl. Ah, wie. Oui. Heeft u vandaag de Pravda al gelezen of de Daily Star in Libanon of Le Monde? Lees in elk geval 360 magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. Nu 8 nummers voor maar 15 euro. Ga naar 360magazine.nl. Dit is Radio 1.